Middernacht, het begin van maandag 16 mei. Juri Stubinitski met het NOS-journaal. Op het Museumplein in Amsterdam is landskampioen Ajax... door zo'n 100.000 supporters feestelijk gehuldigd. Na afloop werd de sfeer grimmig en braken vechtpartijen uit. Ook raakten mensen in de verdrukking. Tientallen mensen moesten bij een EHBO-post worden behandeld... en ambulances hadden moeite om het plein af te komen. Er zijn zeker 46 mensen gearresteerd. Rond half tien was het Museumplein zo goed als leeg maar in de binnenstad is het nog lang druk gebleven. Ajax won de beslissende wedstrijd tegen titelverdediger Twente met 3-1. Op een boerderij in het noorden van Guatemala zijn zeker 27 lijken gevonden. Volgens de politie zijn de slachtoffers eerst neergeschoten en daarna onthoofd. Vermoedelijk gaat het om een wraakactie van een drugsbende voor de moord op een drugshandelaar. Het bloedbad vond plaats in het grensgebied van Guatemala met Mexico... waar sinds 2006 een bloedige strijd wordt gevoerd tussen drugsbenders. De nummer 2 van het IMF, John Lipsky, neemt voorlopig de taken over van topman Strauss-Kahn. De Fransman zit vast omdat hij in een hotel in New York zou hebben geprobeerd om een kamermeisje te verkrachten. Lipsky praat vanavond in Washington met het bestuur van het IMF... Strauss-Kahn zou vandaag met de Duitse bondskanselier Merkel praten over de Griekse schuldencrisis. Voor morgen stond een ontmoeting met de Europese ministers van Financiën op de agenda. Het Israëlische leger heeft op verschillende plaatsen langs de grens op Palestijnse demonstranten geschoten. Er zouden zeker twaalf mensen zijn gedood, de meeste in het grensgebied met Libanon. De Palestijnen herdachten vandaag dat de staat Israël in 1948 werd gesticht waarna honderdduizenden Arabieren moesten vluchten of werden verdreven. Het weer, het is bewolkt, in het noorden wat regen. Ook overdag bewolkt en kans op een bui. Het wordt dan 15 tot 17 graden. Daarna wordt het geleidelijk iets warmer. Tot zover het NOS Journaal. Dan is er nog verkeersinformatie op de A12 Den Haag richting Utrecht... tussen Zevenhuizen en Gouda. Twee kilometer door een ongeluk. Er zijn drie rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. nacht, vrienden. Het tijd voor mij te gaan. Dan ga je toch slapen, pannenkoek? Het is tijd voor echte Janne! Echte Janne verzamelen! Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom bij Echte Janne van Poont. De radioshow voor keiharde kampioenen en gezellige groepies. Mijn naam is Jan Roos en Ajax is kampioen. En ik ben Jan Dijkgraaf. De internationale dag van het gezin zit er godzijdank op. En de internationale week van respect voor de bevalling is begonnen. We verzinnen het niet mensen. Beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte En je kunt inbellen voor het Echte Janne radiospel. En voor de stelling in wat een geleuter. Gratis telefoon nummer 0800-1121. En de stelling luidt voorlopig. Dries moet naar dat Songfestival. En zo is het maar met net, Jan. Maar uh, trouwens, voordat we verder gaan. Ik heb hier uh, twee weken geleden, geloof ik, voor Lul in een Feyenoord-shirt gezeten. Stond je goed? Ik heb voor jou hier een uh, hoedje van papier van Ajax. Zet die maar eventjes op je kale aan. Hoe lang? In ieder geval het eerste uur. Goed, Ja, de echte Jan, dat ben je natuurlijk. Of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus heb je als 17-jarig op het account van je vader. 370.000 euro verdiend in een pokertoernooi. En ga je opscheppen op forums. en verlies je dan je winst. Omdat het blijkt dat je namelijk minderjarig bent. Zoals Jimmy Jonker. Ja, dat ben je een ontzettende Johan. Laten we even kijken wie nog meer een Jan of Johan is geweest, Jon. Echte Jan, of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan of Johan. Ja, laten we even in de, de provincie beginnen. Doekele Terra. Wij hebben gezegd: wij gaan echt alles uit de kast halen. Alles uit de kast ging je halen? Maar ja, goed, uh, dat gaat natuurlijk helemaal niks worden. Hij is baas van In-Holland. Uh, hij heeft uh, zeg maar uh, de troep van Dalens overgenomen. Zoals ze uh, in Amsterdam ook de metro van Dalens hebben overgenomen. Ja, uh, In-Holland, HBO. Ja, flop diploma's. Heb je geen moer dan? Hij kreeg wat eieren naar zijn hoofd, volgens de volkskant. En uh, applaus volgens daar deden. dat was altijd wel grappig. Ja. Hij wil nu de naam In-Holland veranderen omdat er een smetje op zit. Ja, dan dat helpt er... meestal wel. Ja, en ja, je, hebt, je, hebt er gewoon, je hebt gewoon een, een, een diploma waar je geen reet mee kan. Maar afgezien van dit verhaal, Doegle Terpstra is toch altijd... Uh... Ja, maar moet je nou eens even opletten. Want hij zegt altijd... Ja, ik ben hier pas net bezig en ik, en ik, ja, ik kan er zelf niks aan doen... maar ik ga die rotzooi opruimen. Maar was hij niet ten tijde van toen Dallas daar een potje van maakte, Jan? Was hij toen niet voorzitter van de HBO-raad? Heel goed, Jan. En kreeg hij toen niet al klachten over in Holland, Jan? Heel goed, Jan. En heeft hij toen geen flikker gedaan, Jan? Heel goed, Jan. En echte Johan dus... Duidelijk. Pieter Wening. Nee, ja, hoe lang wil je hem dragen? Ja, dat is eigenlijk een beetje een domme vraag natuurlijk. Ja, dat is ook zo. En hij heeft hem vandaag ingeleverd. Maar Pieter Wening was uh, eindelijk weer eens een Nederlander in de roze trui Toch in de knap. Ronde van Italië. Hij heeft de vijfde etappen gewonnen en heeft toen drie dagen in het roos gezeten. De laatste etappe zegen was in 1999 Jeroen Blijlevens. En uh, er waren pas zes Nederlanders in de roze trui uh, ooit geweest. De laatste in 1989, Jan. Ik doe het allemaal uit mijn hoofd. Uh, Erik Breukink en Jean-Paul van Poppen. Jean-Paul van Poppen, ja. Dus die wening is gewoon een ongelooflijke jan. En zo is het dat. maar net. Ja, ja, die kan ook. die kut nu af of niet? Nee, nog uh, 59 minuten. Gerda van Burg. Uh, uiteindelijk was het uh, volledig unaniem. En we hebben zelfs uh, even voor ze gezongen. Ja, Gerda van Burg, dat is die uh, vrouw met de bruine haren in een witte uh, ja, spiegelkruifje. Die Remy uh, Wachtmanskuif. Ja, precies. Nou ja, goed, uh, mevrouw die kreeg een baan uh, voor de uh, hongerende mensen in de wereld... Dus die stapt dan uit de politiek. En we doen mensen die dan uit dat soort vorm van politiek stappen. Klagen. Die hebben opeens een grote mond. Altijd alles in de doofpot gepropt. En nou ja, ze zijn nog geen twee seconden van de functie af. Of ze gaan eens eventjes lekker leeglopen. En dit keer ging het over Wie had er nu weer een potje van gemaakt? Mijn grote vriend Job, Cohen. Ja, dat dus dat gaat allemaal goed. Mevrouw Van Burg, die kan zichzelf wel een echte Jan noemen... voordat ik heb uitgesproken wat er precies aan de hand is geweest. Maar hoe ga je dat doen? Aanval op de P van de A, heeft ze oh, gedaan. Ja. en Want ze zei namelijk dat hele verhaal over het Oeresgan... Waar, ja. waar, waar, waar dat kabinet, eh, Balken en de Vier zogenaamd, op was geploft. was gelul. Oh. Het ging alleen maar om de wissel Wouter Bos voor Job Cohen. En wie wilde dat dan? Ik denk Wouter Bos en Job Cohen. Dus die wilden de PvdA van binnenuit vernietigen, zeg maar. Ja, en dan ben ik ze nog steeds, elke dag, als ik wakker ja, word Vreselijk dankbaar voor ik wel Wat scherder van, die van Burg. Vindt. Die kuif. Dat is een echte Jan. Goed zo, dan heb ik nog Frank de Boer. Ik ben natuurlijk heel blij voor mezelf, voor de staf, voor de spelers. Maar het, echt het allerblijste ben ik voor de supporters, want die ze hebben zo lang gesnakt daarna. En je proeven het gewoon al de beker lang dat het maar om één ding ging en dat is de titel. Had Frank gedronken? Nee, maar ja, ik wil er echt gewoon kort over zijn. Nou. Een pijnlijk moment. Oh? Ja, ongelooflijke Jan. Maar ja, dat zeg ik gewoon niet graag. Nee, zeg het dan dus nog maar een keer. Ongelooflijke Jan. Nog één keer. Ongelooflijke Jan, die Frank de Boer. Echte Jan, of Johan. Echte Jan, of Johan. Echte Jan, of Johan. Echte Jan, of, Johan. Echte Jan of Johan. Ja, onze hoofdgast van vanavond, ja, die doet niet aan Twitter. Hij heeft niet eens een vermelding op Wikipedia. Maar hij is wel een van de ja, machtigste sportjournalisten van Nederland. En ghostwriter van uh, Johan Cruijff. En uh, de verkering van oud-schaatskampionne Yvonne van Gennep. Ja, het is niet zomaar wat. Dames en heren, de chef-sport van de Telegraaf. Ja, de Groot, welkom. Ah ja. ja, heel goed. Klopt het allemaal nog, of niet? Het klopt allemaal, ja. ja. Qua verkeering wissel je nog wel eens de <laughs> laatste jaren, toch, of niet? Nee, dat valt wel mee. Okay. valt mee. Nou ja, goed, de actualiteit uh, kunnen we gelijk binnenvallen. Jongens, geen Demjan Mioek. Geen, uh, uh, geen mevrouw Dutroux. We gaan ja. het gewoon over, alleen over voetbal hebben, goed? Waarom? Ja, gewoon ja, eindelijk een denk, keer, We hebben eindelijk Jaap de Grote. Af, dan gaan we ja, eens even Demjamjoen draaien. Aflevering 35 van Echte Janne gaan we het alleen maar over mannen dingen hebben. Je hebt gelijk ook. Dit wordt gewoon een alle, alle huisvrouwen van Nederland. Zet die krop maar uit. Ga maar lekker liggen maffen, want hm. we hebben het alleen nog maar over voetbal. Ja, toch? Ja. Niet dan. ja Ja. Ajax kampioen Ja, zeker uh, hoe ze de laatste wedstrijd hebben gespeeld. Dat was echt een kampioenswedstrijd. En ze hebben zich als een uh, kampioen gemanifesteerd. En uh, ze hebben het afgedwongen. Dus een terechte kampioen. Twente was heel slecht, ja, vandaag. Ja, maar ik vond wel Ajax op een dusdanige manier voetballen. Dat, het, uh, dat Twente wel echt uh, vanaf de uh, aftrap een mes op de uh, strot gedrukt kreeg. Dus ja, ik, ik leg de bal toch wel bij Ajax. Ze hebben, ze hebben het afgedwongen. Terechte kampioen, zeg je. Kijk, in deze wedstrijd, de kampioenswedstrijd. zijn ze terechte winnaar. Maar het was toch niet echt een best seizoen toen? Nee, maar dat was überhaupt niet. Kijk, uh, als je dan uh, de, alleen naar de topscorerslijst uh, kijkt, daar komt uh, geen speler van Twente, PSV of Ajax in voor. Dat is natuurlijk al een teken aan de wand. Het aantal punten waarmee Ajax kampioen is geworden, dat houdt ook niet over. Dat is een, een redelijk uh, laag record. Maar ja, het is wat het is. Het, uh, we hebben vandaag uh, naar een wedstrijd gekeken met 80 andere landen. Ja, en het was gewoon één grote promotie voor het Nederlandse voetbal. Heerlijk, ja, zeker eerlijk. Ja, niveau. Eh, Nou, het was gewoon een echte wedstrijd. Met, met, ja, met mooie met spanning, doelpunten, ja. spanning, uh, publiek, wat uh, je waande in een Engels voetbalstadion. Ja. En uh, ja, het is alles erop, eraan. Wat zal zo'n landstaat nou krijgen? Via ja, Ajax bedoel ik. Ja, ja, ja, ja is, dat is mooi, uh, hè? Ja, hij moet uh, liggen naar huis, denk ik. Ja. Ja. Ja. Wat ja. was er nou in godsnaam aan de hand met die jongen? Hoe kop je hem zo mooi in? Oud Ajax ziet. Ja, oud Ajax ziet je. Ja. Nou ja, maar uh, ook oud Feyenoord, toch? Ja. Ja, ja, het was, uh, was, uh, was zo'n zo zo zo moment dat je een stuk wit in de film uh, ziet. En uh, dat overkwam hem. Maar goed, mm. uh, uh, ondanks dat foutje, want dat was wel een smetje op de wedstrijd en ja. natuurlijk. Mooiste wedstrijd van het seizoen, is mijn vraag. Ja, absoluut, absoluut. Ja, Ben ik helemaal met je eens. Er werd gewoon goed gevoetbald. Er werd goed gevoetbald. Er was een geweldige sfeer. En uh, ja, het, het, het, het, kijk, het was tot 10 minuten, tot de 3-1 was het een open wedstrijd. Want ja. uh, echt, ik zat op een gegeven moment toch te denken: nou, het gaat toch gebeuren. Het wordt 2-2. Ja, het... En ineens schakelde het weer om en was het 3-1 uh, aan de andere kant. Een dus, uh... jij dan eigenlijk, of niet? Nee, nee, nee. Ik vind het wel mooi om te zien. Want er is toch wel de afgelopen, uh, afgelopen jaar veel bij IJs gebeurd. En dan, dan, uh, ik, ik mag graag zien dat mensen als uh, Toeverbast als, als bondscoach begonnen... en Frank de Boer, beginnend, uh, beginnend trainen. Dat, dat, dat soort jongens die er toch als voetballer heel veel gepresteerd hebben. En waar, aan de ene kant heel veel mensen het leuk vinden dat ze trainer worden. Maar aan de andere kant heb je ook een groep die, die er heel sceptisch tegenaan kijkt. Ja. Als een jongen dan toch een beetje een lange neus kan trekken naar alle sceptici. En dat, uh, dus ik gun het ook met name Frank de Boer. Die, uh, toch, toch heeft een... hij dat niet gedaan. Hij was hmm? buitengewoon stijlvol vandaag. Ja, nee, heeft naar nou niemand de... een lange neus gevoerd. Nee, nee hij, uh, maar dat, uh, dat tekent Maar Ik heb Van Bast ook nooit een lange neus zien trekken toen het uh, wel goed, heel goed ja. ging met het Nederlands elftal. Was die wissel trouwens cruciaal, Jol en de Boer? Nou voor het kampioenschap? Ja, ik denk het wel. Ja? Ik denk het wel. Want uh, kijk maar uh, naar... Uh, we hebben, het, uh, wij hebben elke week het voetbal van het jaarklassement. En er komt dit jaar geloof ik alleen Jan Vertong in voor, in de top 25. En simpelweg omdat de meeste AXC er niet aan 25 wedstrijden komen. Ja. Dat geeft dus aan dat het hele elftal van Frank de Boer is een nieuwe elftal geworden. Ik geloof dat acht spelers uh, nieuwe spelers zijn ingepast. Dus je kan zeggen, voor de winterstop had je het elftal Jol. En, uh, en nu heb je het elftal van Frank de Boer. Dus alle kredit aan hem. En wat is er beter aan? A aan Ajax de Boer, uh, ten aanzien van Ajax de Van. Uh, nou, het Ajax de Boer ligt gewoon dichterbij bij waar Ajax voor staat. Het is uh, het voetbal wat de mensen. Uh, herkennen met buitenspelers. Zonder uh, spits? Uh, echte? Nou, nee. Ze hebben uh, Siem de Jong uh, gehad. Het Zonder echte met, spits? Uh, met niet een echte negen. Uh, dat klopt. Maar, als je naar het echte totaalvoetbal toe wil, zoals in 74. Uh, of het Barcelona, daar zie je ook geen echte spits uh, lopen, weet je. Dat, uh, dat, uh, als je nu kijkt, Messi staat vaak op papier in de spits bij Barcelona. De tijd van Johan Cruijff, Dream Team van Johan Cruijff had je vaak lauwroep te lopen. Nou ja, als, je, als, het, als, je, als het loopt zoals het loopt. En je zag het ook een 74, dat was Johan Cruijff spits. Maar je kan niet zeggen dat het echt een middenvoor was. Nee. Dus als het echt loopt, dan heb je nou echt zo'n echte spits niet nodig. Als iemand maar in de positie staat. Is dat het oude trouwens, de negen? Nee, dat hoeft niet. Nee, waarom? Het is van alle tijden. Ik moet eerlijk zeggen, als ik naar het Nederlands Elftal van 1974 kijk, vind ik het nog altijd vernieuwend om te zien. Het heeft nog altijd een moderne uitstraling. Ja. Ik vind eerlijk gezegd, als ik al dat Spaanse of dat Italiaanse Catenaccio zie, of elftallen die ook in Nederland de laatste die heel verdedigend speelden, ja, dan denk ik ook dat de klok 15 jaar terug is gezet. Ja, ik zit liever tikkie taki voetbal. Ja, nou, houden Toch? 13 in dozijn. Ja, Jol die, die liep weg, de boer kwam. Ik dacht heel eventjes, dat is een tussenpauze. Nou, ze hebben het niet makkelijk gemaakt. Want uh, juist omdat je wist dat, op dat, dat Jol niet, de, de reden waarom Jol weg was gegaan... was natuurlijk dat Kruijf dat, dat uh, zijn offensief was begonnen richting Ajax. En je wist dat er heel veel ging gebeuren. En ik heb het heel erg onveranderd en ook een beetje oneerlijk gevonden... Om, uh, om de boer daar met zijn haren bij te slepen... door hem een lang jaar contract te geven. Had hem gewoon een half jaar gegeven... dan had hij gewoon kunnen zeggen tegen iedereen... jongens, laat mij de buiten, de buiten, want ik, aan het eind van het seizoen stap ik toch weer op. Uh, nee, maar ze hebben hem een half jaar gegeven, plus drie jaar. Waardoor hij eigenlijk uh, mee moest praten, mee moest discussiëren. En de wijze hoe hij daarmee omgegaan Dat is fenomenaal. Hij ja. is wat dat betreft overal langs Ik Had je dat van tevoren, dat hij dat kon? Want het is uh, buitengewoon intelligent optreden van hem. Ja, maar het voordeel van hem is dat hij die jongens... A, altijd positief ingesteld. En B, is volledig wie die is. Dus wat dat betreft is... Uh... Ja, hij heeft een hele goede manier om altijd, je ziet het ook hoe hij met, met bijvoorbeeld zijn act van Rob Sanders is omgegaan, weet je, van dat uh, je ochtends hoort, die, die, uh, dan word je toch een beetje normaal in ja, Edwin Evers bedoel met, je? Edwin Evers, ja. ja Rob Sanders, die kan helemaal niks hoor. dat is de radiobaas. Ja, dat is onze baas. Dat is ook een topper trouwens. <lacht> ja, ja, ja, <lacht> dat is een helder Rob nee, nee, Sanders. Ja, Precies. Oh, dat is die man voor zegt. Rob Stenders <lacht> ja, zei, dat was gewoon de beste. Fantastisch. Maar het was Edwin Hoe die daarmee omgaat, Frank de Boer, weet je, dat is echt, die maakt Echt, geeft er nog meer waarde aan. En uiteindelijk ja, wordt hij daardoor niet beschadigd. Ja, maar ja, jij kent die boertjes al 100 jaar. Althans, ja, ja. Nou, laten we zeggen 30 jaar, kezen. Ja. Uh, had je niet eerder verwacht dat Ronald daar zijn rol zou pakken? Uh, nou, nee. Ik, ik, kijk, Ronald is toch wat meer, uh, meer de, de, lo, de lossere type van de twee. En, en ik vind dat, dat, dat Frank heeft de evenwichtigheid die, uh, die een topcoach echt nodig heeft. Dus wat dat betreft ben ik niet verbaasd dat Frank... wat dat betreft uh, eerder gekomen is dan Ronald. Ja. Het is niet helemaal dat, uh, dat ik nu lullig ga doen over, over dat accent. En dat ge uh, ja? Maar hij maar komt toch niet wel, zo heel erg slim over. Maar uh, hij acteert wel slim. Of ja. komt dat door dat... Uh, nou ja, heb dan, uh, hij acteert zo goed... dat, het, uh, dat hij elke keer een samen uh, 52.000 toeschouwers heeft... die er toch elke nee. keer voor hem klappen. Luister, ik ga ja. hem niet afzijken hoor. Nee. Alleen... je ja, hij komt over dat hij dat niet eens een normale zin uit kan brengen. Maar blijkbaar kan hij van alles en nog wat. Ja, maar aan de andere kant, luister dan wat hij zegt. Kijk, als je even de, de act even op zich laat... Uh... Is het een act, wou je zeggen? Nee, nee, maar zoals je het omschrijft, oh, ja. van hoe hij uh, zich manifesteert... en je luistert naar wat hij zegt is Het eigenlijk gewoon, uh, ja, zitten zit er vaak hele zinnige dingen tussen, dus uh... ja. Maar jij bent ook gewend aan Kruif, dus dan vind je het al snelzinnig als mensen wat <laughs> zeggen, toch? Kruif zegt alleen maar zinnige dingen. <laughs> oh God. Kijk, bij Kruif is het zo: het gaat niet altijd wat hij die, wat hij die zegt, maar wat hij bedoelt. Ja, weet ja, ja. Je? Dat, uh... nou Ajax heeft weer uh, na zeven jaar uh, een, uh, ja, een beetje succes. Kampioen geworden, ja, uitverkoop. Nou, volgend jaar weer uh, allemaal jongens van 16, Stekerenburg weg van de Wilweg. Nou, ik weet, het, ik weet, ik weet, ik weet, kijk. Van de Wiel heeft Ajax uh, zijn kans laten lopen. Dat is vorig jaar hadden ze de unieke kans... om voor 15 miljoen om te verkopen aan Bayern München. Nou, voor een rechtsbek moeten... moeten strikken eromheen ze... en weg. Vier vier strikken eromheen. Van de Wiel heeft dit jaar gewoon een heel matig jaar ja, gedaan. Dus, de dus iets... Ja, nou goed, maar die, die, die, die, die zeggen geen 15 miljoen meer waard. Dus die kans hebben ze laten lopen. Stekelenburg, heb ik begrepen... dat zich nog geen club voor hem gemeld heeft. En... Uh, en bij Manchester, ik ben van de week in Manchester geweest. Ik heb uitgebreid met uh, Alex Ferguson gesproken. Uh, daar staat hij niet boven aan de lijst. Dat is grappig, he? want ik zou denken dat hij de vervanger van, uh, van de Zark kan zijn. Ja, dat, dat, dat de denken sommige mensen binnen Manchester ook. Alleen bij Manchester is de pick order zo dat de keeperstaf, de, de coaches... Dat is af, apart af de, die mag in principe bepalen wie, wie de keeper wordt. En mm. is, uh, vooral zo gaat de voorkeur uit naar een jongere keeper... En uh, alleen heeft Ferguson natuurlijk in het verleden met die Australiër... Ik ben eens even zijn naam kwijt. En, uh, en die Howard, van uh, die Amerikaan. Ja, die twee jonge, jonge keepers ja. had hij toen erin. En dat kost hem, uh, de een, uh, die kostte hem hem een Premiership. En de andere kostte hem uh, de Europa Cup. Maar is er wel een kansje nog dat uh, Stekelenburg die kant op gaat? Uh, ik denk dat, uh, dat volgende week, of uh, na de Champions League finale gaan ze zitten... Ik denk dat de kans op dit moment uh, vijf, maar 35 is. Dat hij überhaupt weggaat. Dat hij naar min 60 gaat. En jaar. van de wiel gaat nog wel weg, denk je. Ja, maar niet voor de prijs van 15 ja, miljoen. en precies. Hè, vertongen die, die is die 5 miljoen. Dus en nee. hij. Ja, Vertongen denk ik dat het serieus is. Ja. En helemaal zoals hij vandaag gespeeld heeft. Die is, dat was echt, uh, echt heel goed. Kijk, en dat is ook iets wat, uh, wat je Frank de Boer alle credit voor moet geven. Dat, dat, dat voor, voordat Frank kwam, had je natuurlijk het probleem met Ajax Die twee centrale verdedigers hadden. Die alleen maar een ballen, lange ballen over 40 meter gaven naar de, naar de spitsen. En nu zie je dus dat, dat, dat Vertongen gewoon uh, mee naar de aanval gaat... als een moderne vrije verlediger ja. loopt de voetballer. En ja, daardoor is hij ook veel meer waard geworden... en gaat hij waarschijnlijk een toptransfer naar Manchester City maken. Ja, het grote talent van Ajax is het op dit moment. Ik toch? word ziek ja. van dat voetbalgelul. Ja, maar we hebben het ook een beetje over, over oh, ja. EU, hè? We hebben het over Engeland. Oh, ja. nou, uh, Vertongen, die, uh, die gaat weg, maar er komt waarschijnlijk iemand uit Duitsland. Dus, uh, ja. Die komt er dan weer bij bij Ajax. Nou, ja, Ajax, dan... zegt hij. Jan, hij zegt Ajax. Ja, dat is een, een, goed, een goed score. Kunnen we even een je doen of zo ah, ja, anders? Ja, we praten straks met je verder. Kan, Jan, kan hem Jan een beetje in zijn mond overgeven. Mag die ja. pet af? Nee, dat duurt nog een, een kleine 40 minuten. Hé, <laughs> hey, we gaan even wat anders doen. Zo, zo. Hallo, ik ben Jan. Hey, ik ben Jan. <laughs> ik ben Jan. Ik ben echt Jan. De Janneby. Entertainer, ondernemer, motivatiecoach of gewoon een charlatan. Over de Janneby van vanavond heeft werkelijk iedereen een mening. En die is of uiterst positief of uiterst negatief. Nou, hoe dan ook, hij is geen grijze mais, de voormalige patatboer uit Arnhem... ...die wij alle kennen als... Emiel, Emiel Rattelbond. Rattelbond. Goedenavond, Emiel. Goedenavond, oh. mijn heren, Jan genaamd. Hoe, hoe gaat het? het? Het gaat fantastisch, Kiel. Dus ik ben op weg naar München. Ik heb morgen een seminar, dus ik, uh, ik zit lekker in het autootje. Ik dacht, uh, heerlijk, eventjes zo'n... Uh, U loopt een tegenwoordig binnen in Duitsland, met... Duitsland, begrijpen we. Wat zeg je? U loopt tegenwoordig binnen in Duitsland. Kan nou binnenlopen. Ik, uh, ik moet eerst natuurlijk even 800 kilometer rijden natuurlijk. En Jan bedoelt eigenlijk te zeggen, in Nederland stinken we die niet meer in, maar die moffen misschien willen nog wel. Nou, even een beetje met respect over onze, onze oost Ja, u heeft gelijk ook. Jan, doe maar even opnieuw. Oh. Uh, wat Jan eigenlijk bedoelt, meneer Radelband, is dat uh, in Nederland wij er niet zo mooi in stinken, maar die Duitse vrienden van aan de Oostkant misschien nog wel. Nou, ik denk als je kijkt naar een economisch resultaat, dat dat heel verstandig is. Ja, ik denk, ja. Dat, ik ja. Is van uh, instinct, ik kwestie is van heel goed ondernemerschap om af en toe een schot onder je kont te krijgen. Van Zo is dat. Wat is eigenlijk tjakka in het Duits? Heeft. En uh, Ja, dat gebruiken wij eigenlijk niet meer. Het oh. is dus gewoon, vandaag de dag is het gewoon uh, inspiratie, authenticiteit en gewoon je droom uh, nastreven zoals het altijd is geweest natuurlijk. Oh, uh, het, het is, is gewoon een normale motivatie gekomen. Dat achterlijke uh, geschreeuw en gedoe is een beetje af. Ach ja, wat heet achterlijk geschreven? Nou, het was een dat beetje raar gesloten. Als over het voetballen, dan uh, zeggen jullie het toch ook van dat zijn we eigenlijk een klein beetje zat. Ach, u dus, heeft gelijk kijk, ook. Uh, iedereen heeft een voortschrijdend inzicht natuurlijk. En, en de kolen? En jullie, maar ik ook. Zijn de kolen eruit? De kolen eruit, hoe bedoel je dat? Nou, over kolen rennen met je allen, als inspiratie nou, en motivatie. over kolen, dat is een metafoor, is dat, als je weet wat het woord betekent. Meneer Ratelband, uh, Zo. Ja. U, nou. de deelnemers aan uw seminars liepen toch over kolen, daadwerkelijk? Ja, ik kreeg even een uh, uitscheid, hoor je Over het vuur, ja. Dat is, dat is natuurlijk een metafoor om te laten zien dat als je werkelijk uh, je doel wil bereiken, dat je dat ook kan. En dat je daar alles voor opzij moet zetten. Maar een metafoor en, uh, betekent dat, dat, je, dat je het niet echt doet, hè, maar dat je er wel over praat. Maar wij kennen verschillende filmpjes dat je het wel echt doet. Dus ik vraag me af, ja, nee, weet u wel wat een metafoor is? Ja, dus heel goed uh, dus dat je niet begrijpt wat het woord metafoor is. Het, weet, het woord metafoor wil zeggen dat je het uh, voor velen... ...manieren dat je het uit kan leggen. Ik ben zo blij ja. dat, wij, uh, dat wij elke keer nieuwe vrienden maken elke week. En dat is maar goed ja, ook. Ik hoor dat, ja, ja, ja. ja. Laat je niet eens de persoon die je belt uh, om te interviewen laat je uitpraten. Dus Jawel. Dat, dat, wordt wat, dat wordt nog wat. Oei, vanavond. oei. Nou, ja. dit, uh, dit, wordt, dit wordt lastig, hoor. Zullen we het spel maar gaan doen? Ja, Weet ik wel nou, nou, even ja, het spelletje, ja, meneer Ratelbans? Maar als het spel uh, tot de conclusie moet leiden dat ik op jullie moet lijken... Dan, nee. ...dan wordt dat niet zo verstandig. bij voorkeur niet, want Jan Roos is hoogblond en ik uh, heb geen haar. Oh, dus, maar dus, ik heb begrepen dat het gaat om de instelling toch? Of zo? Het gaat erom of u een echte Jan of een Johan bent. Oh, een echte Jan, Johan Flemings of zo? En, nou ja, zoiets. Maar nou, meer Johan van Jolen en, en Johan van de Keuken en Johan Wagendorp. Ik denk dat we gewoon maar moeten beginnen. We gaan beginnen. Ik en, beginnen. Ik denk dat meneer ja. en als u zat bent, beten. gewoon erop flikkeren die telefoon. Nee, want zo zijn dat we ook. Doen we natuurlijk niet. Dat, dat, dat moet gewoon... Respect nou, andere mensen. Ja, respect. Dat is, dat is helemaal waar. Uh, we gaan nu twintig keuzevragen doen. Het is namelijk kiezen tussen het een of het ander. Dat moet toch wel lukken. Uh, we gebruiken geen enkele meter voor meer. Vijf punten per vraag. En uh, nou, Jan die gaat nu beginnen. Dus het is kiezen tussen die en daar. Ja, okay. Piet Hein Donner of Fred Teven? Wat, wat Wie? Piet Hein Donner of Fred Teven? Uh, Donner. De, D66 of de SP? SP. Kunta Kinte of Jacques Zulu? Chakazulu. Schaatsen of voetbal? Uh, schaatsen. Christelijk of atheist? Christelijk. Max of De Vara? Uh, De Vara. Wilders of Fortuin. Uh, Wilders of Fortuin. oh, dat is wel een goede. Uh, ja, Wilders, hè. Die Waarom? Nog wat. Waarom? Ja, Wilders, die doet nog wat, hè. Oh, die doet nog wat, ja, ja. Ja, die doet nog wat, Fortuyn dan. niks Nee, scherp. En zo is dat. Aaf of uh, Sylvia Witteman? Nog één keer. Aaf of Sylvia Witteman? Ik ken ze bijna niet. We hebben ook een mannelijke variant. En dat is Jolo of Rob Hoogland. Is dat een metafoor? Ja. Wacht, wacht even. Jolo ik... Ik of Rob Hoogland? Kent u dat ook allebei niet. niet? Nee. Dan zou ik zeggen, kies voor de tweede. Nee, ik, ik, ik leg me eens maar even uit wie er zijn. Die twee vrouwen, wie zijn dat dan? Aaf is, is Aaf B.C., columniste van de Volkskrant. En er oh, okay. next, Sorry. Uh, en Sylvia Witteman is een columniste van de Volkskrant. En Aaf is uh, de dochter van Hugo Brandt-Kostiërs. Hij is ook in de Volkskrant tegenwoordig. Ook, ook. in de Volkskrant tegenwoordig. Ja. ja, ik lees dat kring niet. Dus je hebt gelijk me. ook. Uh, nee, en Aaf is een beetje een muts die het over zwangerschap heeft en dikke konten. En Silvia Sylvia Witteman is een vrouw met ballen. Nee, oké, okay, met de Volkskrant maar. Ja, dat is ja, goed. Dat zijn ze zo. Ja, dat doen ja, we. Ja, je hebt gelijk ook. Principes of macht? Ik versta je er niks van, man. Principes of macht? Principe, principes. TV kijken of seks? TV kijken of seks? Uh, ja, beide. Ja, het wordt, het wordt. Ja. Gaat Joep, goed. Joep of Freek? Uh, Joep van Dijk. Osama Bin Laden of George Bush? Uh, Osama Bin Laden. Die mag u even uitleggen. Die mag ik even uitleggen? Graag. En dan laat u ook uh, uitpraten. Nou, Bush is natuurlijk een misdadiger. Die, moet natuurlijk, uh, die had lang natuurlijk in Den Haag... Uh, vredesvlees berecht moeten worden. En die andere? En de van beladen is natuurlijk een vrijheidsstrijder. die bepaalde principes heeft. En dat is uh, toch een man. die uh, het wereldbeeld uh, behoorlijk veranderd heeft de laatste jaren. En is een man met principes. En uh, ik ben een aanhanger. Uh, van uh, de islam. Ik ben zelf geen mond maar ik vind toch. Uh, dat er heel veel goede dingen in gebeuren. En deze man heeft uh, toch. een klein beetje duidelijkheid geschapen in, uh, in de zaak. Wat bedoelt u? Zal ik dat zeggen. Hij had, uh, in, als je goed luistert naar zijn verhaal, heeft hij altijd uh, goed gezegd van kijk het westen gaat eronder aan, uh, aan het geld. En het geld is eigenlijk de duivel. En uh, daar ben ik het eigenlijk mee eens. Maar hij heeft uh, 3000 mensen over de klink gejaagd, bent u dat vergeten? Nou, ik denk wel meer, maar Bush heeft er uh, vele malen meer over de klink gelaagd. Maar die deed het niet dat principe, dat, dat, dat is verschil. We kijken even naar uh, de woordtechnieken onder het mom van allemaal democratie. Dan denk ik bij mezelf: kijk, dan kun je beter zeggen dat je een uh, bevrijder bent. of dat je een terrorist bent. of dat je een guerrillastrijder bent. Maar in wezen is het allemaal. Ja. En Boek heeft zich een beetje achter verborgen achter het feit dat hij democratisch gekozen was. Ja, goed, oké, okay, daar kun je dan nog eventjes uh, je punt bij maken, natuurlijk. Gebruikt u dus, uh, dit ook tijdens ik uw uh, ik seminars? Het het hebben. Sorry, gebruikt u dit ook tijdens uw seminars? Dit voorbeeld ja, of ja, niet? Dat stel ik op. Ja, ja. Ja, en dat ja, gaat, gaat erin als zoete van, koek, of uh, niet? Ik versta, ik versta, ik versta het niet. Een hele slechte verbinding hebben we. Dat ja. gaat erin als zoete koek bij uw seminars. Uh, nee, dat roept natuurlijk heel veel weerstand op en dan leg ik dat uit en dan zijn er toch heel veel mensen die zeggen ja, die Bush is eigenlijk ook niet zo'n frisse jongen geweest en die heeft uh, eigenlijk ook heel veel dingen gedaan uh, onder het mond dat het wettelijk was, de ja. war of, of terror. Ja, je en hebt gelijk ook. Dat het uh, niet zo netjes was. Monogaam of vreemdgaan? Monogaam. Ajax of Feyenoord? Uh, beide. Mark Rutte of Job Cohen? Ja, ik vind Rutte toch wel het hartstikke goed doen vandaag de dag, ja, Mark Afvallen of accepteren? Afvallen of accepteren, god, ik is mijn zich afvallen of accepteren. Eh, voor mezelf of voor een ander? Voor uzelf. Voor Alles mezelf. gaat om u? Uh, nou, dan nog een beetje afvallen. Twitter of telefoon? Uh, Twitter of telefoon, uh, beide, ook beide. Komt er weer een voor uzelf, biseksueel of hetero? Hetero. Slaan of schelden? Slaan of schelden. Nee. Hebben we het nu over vrouwen? Uh, oh, naar vrouwen toe? Ja. Ja, dan moet je natuurlijk gedragen, natuurlijk. Kijk dat je af en toe je stemmers verheft, dat is oké, okay. maar slaan is natuurlijk uh, absoluut onacceptabel. Turken of Marokkanen? Uh, de voorkeur of afkeer? Mag u invullen? Uh, nou, ik heb respect voor beide uh, landen. Uh, als ik kijk economisch, dat Turkije na China de snelst groeiende economie is. En Marokkanen ook, want die zijn zo wijs om naar Nederland toe te komen, althans heel veel, en uh, daar een nieuw bestaan op te bouwen. Dus ik heb voor beide landen en voor beide bewoners zeer veel respect. Voor. Hartstikke mooi, echte Jan of Johan? Dat is de bonusvraag. Echte Jan? Of... Nou, nogmaals, ik weet niet wat de echte Jan betekent en ik weet echt niet wat de echte Johan betekent. Ah, Aan mij het kind, neem een keuze. hè? Kies er eentje. Ik, ik versta niet. Jij gewoon eentje dat, kiezen. Door de auto, denk ik, of zo. Nee, dat hoor. maar gewoon eentje kiezen. Gewoon tussen tien of 10. dat je eentje kiest. Zeg maar. <lacht> uh, nou, ik moet even bij Johan moet ik denken aan uh, Johan Pleggings. Nou. En bij Jan ja, daar heb ik toch even een paar andere beelden voor. Maar ik kies dan toch maar voor de Jan, want jullie zijn alle twee Jan... ...dus jullie lijken me toch altijd twee hele positieve kerels. Zeker wel! Ja, Zeker, tjaka! Zo. Jan gaat even als een soort van metafoor nu over keulen lopen, Jan. Meneer Rotterband, slecht nieuws. Wat is het? Slecht nieuws. Een vijfje, net als vroeger ja. op school. Vijf? Nou, dat was, dat was minder hoor. Dat was hoog. Dus dat is, uh, toch, dat is toch heel hoog. Nou, toch iemand die er blij mee is dat hij een Johan is. En niet zo'n klein beetje ook. We gaan nu voor het echte Johan t-shirt. teleurgesteld, jongens? Niet? He? Of wel? Helaas heb ik jullie teleurgesteld. We zijn niet uitleggen. Dit bewijst, dit bewijst het succes van ons concept. En dan willen we u oh, hartelijk okay. verdanken. En een hele okay. prettige nacht. Dank u. Oké. Okay, ja, Doe doei. doei. Zo, goed Zo. verhaal over die Ben Laden. Hè? En daar <laughs> zei je ook nog, ach, je hebt gelijk ook. Maar dat meende je niet. Dat weet ik niet. Ja. gelukkig. Hey, maar ik heb rare dingen in mijn leven meegemaakt. hoor. Nou, <laughs> ik moet eventjes douchen. Mag ik even douchen? Ja, de muzieksuggesties komen vanaf van Jaap de Groot. De enige man in de studio met voldoende het haar. Nou. Maar Jaap heeft ook rustige voorkeuren. En dit is de nummer 5. In a bar in Across from the depot On a bar stool She took off her ring I thought I'd get closer So I walked on over Sat down and asked her, her name When the drinks finally hit her She said I'm no quitter But I finally quit living on dreams Hungry for laughter And here ever after I'm after whatever the other life brings In the mirror I saw him I closely watched him I saw the look in his eyes. He came to the woman Who sat there beside me And slowly started to cry His big hands were calloused Looked like a mountain For a minute I thought I was dead But he started shaking His big heart was breaking As he turned to the woman and said You picked a fine time to leave me, Lucy, With four hungry children and rocks in the field I've had some sad times Lived through some bad times But this time the hurting won't be He picked a fine time to leave me Lucy. After he left us I ordered more whiskey She said let's go have a ball From the lights of the bar room To a rented hotel room We walked without talking at all Thought she was a beauty But when she came to me She must have thought that I'd lost my mind I couldn't hold her Cause the words that he told her Came back to me time after time You picked a fine time to leave me, Lucy, With four hungry children and a crop in the field I've had some sad times, lived through some bad times, but this time the hurtin' won't heal. You He picked a fine time to leave me, Lucy. Ben jij trouwens nog een goede metafoor voor principes, Jan? Nou, dat ik nooit een ijachtspet op mijn hals zal zetten. Nou ja, je hebt gelijk, je hebt gelijk ook. Ja. Nou dit was uh, Little Richard's Lucille in de uitvoering van Waylon Jennings en wij dachten daar doen we ja, de Grote veel plezier mee, haal hem maar op met de getokkel! <laughs> God is je Dan hij gelijk een kappen, ja. maar dat was niet de goeie hè, Jaap? Nee. nee, nee, nee, nee, Nou we hebben dat, dat, dat, dat, dat, ja die kavia dat glas, die, die, die die, die, kabouten, die we toch op zijn laarzen verkocht yeah. al. Ja, maar, maar, de, nou, de, nou, maar dit, Wayland Jennings is altijd goed. Dus, uh, Ik ken ja, hem wel, maar, maar was, Jaap. Ligt dat aan mij of uh, Wayland nou, Jennings? Uh, Wayland Jennings was een van de highwaymen. Dat was Chris Christofferson, Willie Nelson, uh, Johnny Cash en Wayland Jennings. En uh, leverde twee nog en uh, twee niet meer. En dus, die ja. danst ook in line of niet? Nee, nee, nee. Dat waren echt uh, de highwaymen. Die, die, die, uh, dat waren de barkrukken en uh, de flesje whisky. En uh, vroeger in het leven heel veel doop. En ze zijn allemaal toe de loord uh, gekomen. En, ja, ik zet je nu gewoon je eigen levensverhaal te vertellen, of niet? Uh, ja. Bij mij gaat het waarschijnlijk andersom, maar goed. Oh. <laughs> ik weet er <het> niet. <laughs> ik, ik ben zover nog niet uh, weggezakt. Maar ze zijn intrigerende mannen. Bijna allemaal texanen. Bijvoorbeeld drie van de vier, geloof ik. Dus uh, daar, kom ik ook, uh, daar liggen ook mijn roots. Redneck. Nee, nee, nee. Ik ben... Uh, ik ben van de andere kant. Oh, mijn ben moeder is van de andere kant? Is, ja, mijn moeder is oh. uh, van Indiaanse Indiaans afkomst. Dat kan je ook oh. zien. Oh, echt? Jan, dat kan je ook zien. Ik heb, uh, ik heb uh, tot mijn negen in Amerika gewoond. Maar van welke, van welke stam? Apache. Niet? Ja, Rio Grande. Kijk, wij dacht... Wij krijgen hier geld op, toch? Bij Poont. Ja. zijn... Ik weet niet hoe lang op zoek gegaan naar een Indiaan... maar je wil je boeren <laughs> kan krijgen. Oh, die, <laughs> is eh, ons nooit gelukt. Je je vrienden geld vanavond. Ja. En avond. wij denken... Weet je Nou, ja, te grote... ...hebben we eindelijk die gewoon vergeten in de jaren de nee, in Nederland. Het is gewoon Chespoor bij de Telegraaf. Ja, bi Misschien krijgen we nog wel slaars... Oh nee. nee, de show stopt natuurlijk. Nee. Ik zat bij de slaars ik te denken. Dit is toch niet te geloven? Je gaat toch niet geld verdienen over de rug van Jaap de Groot? Zo zijn we nee. toch helemaal niet? Dat is niet te geloven. Nou, dan, dan, dan, dan, dan, dan deel we het. Dan denk je dat hij Jaap de Gewonde Eagle of zo heet? Maar nee, dat is toch helemaal geen... geen, geen geen nee, maar Indianen, mijn, mijn, mijn, mijn doopnaam is Jacob, dus Jacob in, ja. uh, in het Engels, en mijn moedersnaam is Garcia, dus uh, het is uh, Jacob uh, de Groot Garcia. Hij zit in Amerika en hier is het gewoon jaap te groot. Ongelooflijk zeg. En doe je er nog wat mee? Nou, ik ben een verzamelaar van Indiaans kunst. Ik uh, mijn hobby om uh, de reservaten op te zoeken. En overal waar ik kom, bij welke standen nou, probeer ik wat kunst mee te nemen of uh, wat dan ook. Dus ik heb er wat dat betreft een mooie verzameling opgebouwd. Het is niet dat je een weekendje verkleed... En, uh, oh, nee, nee, nee. nee. Ik Kijk, vroeger, Alleen je haar, vroeger, toch? Vroeger, Ja, vroeger op school was, was heel lang haar. Maar toch de jaar, uh, eind jaren 60, begin jaren 70. En mijn opa, wat, wat, uh, die gewoon in Laredo, Texas woonde, die stuurde dan altijd keurig... Uh, uh, Indiaanse kleding op. En was in die tijd vrij hip. Dus het was uh, op mokers sinds naar school gaan. Was, uh, ja, dat, uh, dat viel je wel op op een leuke manier. Leuk hoor. Volgens mij probeerde niemand hier een blikje zag je zo over de manier. Vuurwater. een hey, vuurwater. Ik heb uh, uh, vrijdag <laughs> kouwbouwluizen gekocht, Jan Roos. Dus, uh, ja, want ik voelde dat het al aankomen. Er hangt iets in de lucht van, uh, van het uh, oude Amerika. Ja. Ja. Jongens, ja. we eens dus even die vredespijpje doorgegeven? is hey, uh, uh, hartstikke uh, mooi. Hé, hey, laten we trouwens over een andere oude Indiaan hebben. Johan Cruijff. Ja, en echt, een echte Jan. Ja, een echte Jan. En, en ook een beetje een indiaan, of niet? Qua, laten we zeggen, inborst? Uh, een vrijheidsstrijder, een, ja, een beetje free ja, spirit. Op, he, met vrijheidsrijder, he, uh, want uh, dat heeft uh, Emil met oh, net nee, verneukt, dat kunnen we uh, niet meer gebruiken. Free spirit. Precies. Free spirit, ja, ja klopt, klopt. Hoe close dus, ben je nou met hem? Uh, heel close. We hebben wekelijks contact, een uh, fascinerende man. Um, ja, mooi, mooi mens. Hoelang, je... Hoe lang geleden begon dat? Uh, even kijken, ik denk uh, eind jaren 70. Want jij werkt al 35 jaar bij de Telegraaf. Ja, klopt. Maar ik heb Johan... Uh, Eerder geleerd kennen. Dus. Uh, nee, nee, nee. In, uh, jaren, uh, eind jaren 70, 70, 78. Maar dat was echt puur uh, werkmatig. En toen, uh, toen ging je naar Amerika toe. En ik, uh, jij, dat zo, Ja, ik ja. dus ook regelmatig. En toen hebben we in de tijd van de Estex Ja, echt, je, je uh, kan hebben, oh. ...hebben we elkaar echt goed uh, leren kennen. Dus en waarom klikt het tussen jullie? Want we hadden net Frits Barend hier in de, in de voorneuk. We ja. hadden een naneuk en een voorneuk. Frits was in de voorneuk. Die heeft ook een bijzonder Jan. goede band met kruif. Voorneuk heet voorspel. Nee, nee, als met Frits is, is het voorneuk. Nou, maar, ja, het, ja. Ja, maar het is Rotterdam. Het is Rotterdam zeg. Ja, precies. Ja. Maar uh, hoe komt dat? Waarom klikt het met de een wel en met de ander totaal niet? Ja, ik, ik denk toch dat... Uh... Ja, bij mij zit er ook een kop op. Ik ben ook iemand die... Uh redelijke autoriteit ongevoelig is. Um, dat weten ze op mijn werk ook. Dat, uh, en ja, op de een of andere manier... Uh, we durven elkaar de waarheid te zeggen. En uh, ja, ik moet eerlijk zeggen... Ik, ik, we zitten op uh, heel veel dingen ook op, een, uh, op, op dezelfde golflengte. Hij is ook iemand die altijd uh, probeert om, om nieuwe dingen te doen. Ik vind het echt fascinerend om te zien dat iemand die bijna 65 is... eigenlijk de de, de instelling van, van, een, van een jonge man nog steeds heeft. Hij staat nog midden in de maatschappij, midden in het leven. Ja, en ik vind het een enorm voorbeeld in dat opzicht. Weet je, de dynamiek die hij uh, gewoon uitstraalt en, uh, in uh, zijn denken en doen... Vind ik, uh, vind ik heel mooi om te zien en is inspirerend. en ja, Hij is ook iemand die, uh, die heel goed kan luisteren. Dus je kan echt wat dat betreft ook uh, heel goed met hem praten. En het simpele feit dat, dat um, jonge mensen heel graag in zijn buurt zijn... vind ik al veelzeggend. El Salvador, de Verlosser. Hm. Hij zou heel vaak eigenlijk zo gered hebben of zou, ga, zou gaan redden. En nu gaat hij het toch echt doen, toch? Ja, hij kan, kon geen kant meer op, natuurlijk. Maar ja. gaat hij het ook echt doen? Want ik ben ja, toch altijd bang ja. dat hij het vliegtuig ja. naar Barcelona pakt. Hoor. Nee, nee, nee. Hij gaat het doen en ik, ik vind het jammer, eerlijk gezegd. Waarom? Dat, omdat ik vind dat Johan in een rol van een commissaris, vind ik helemaal niet bij hem passen. Maar het is natuurlijk, toen hij uh, in september in zijn column... Uh, eigenlijk de frontaande aanval koos kwam er zo'n golf aan, aan opmerkingen van... ja, daar staat hij weer aan de kant te bleren. Dat is ook niet zo gek, toch? dat Nee, oké, oké. Maar dat was dusdanig dat hij op een gegeven moment... met de rug tegen de muur stond, dat hij geen kant meer op kon. Nou, dat is het juist voor Kruijf het moment om te vluchten. Want hij maakt zelf wel uit als hij luistert naar de publieke opinie, toch? Ja, maar als je vlucht, dan vlucht je als een winnaar, niet als een loser. En in dit verband was het... Ja, ik vond het gewoon heel vervelend, omdat... Uh, het feit dat hij het nu doet. is gebaseerd op wantrouwen van zijn omgeving. En ik vind. de manier waarop hij toen bij Barcelona functioneerde. was eigenlijk gewoon. ook aan de zijlijn. En één uh, keer de zoveel tijd. kwam, uh, kwam Rijkaard langs om een kop koffie te drinken. te klankborden bij hem. Van Rijkaard is ook de, een mooie uitspraak. Jonas, voor mij een, klakken, een klankbord. maar geen klakloos bord. En zo werkte het ook precies. En, en toen het slecht ging. stond hij voor de jongens. En toen het goed ging, zag je hem drie, vier maanden niet. En eigenlijk moet hij ook in zijn rol zo snel mogelijk in zijn rol bij Ajax. Alleen denk ik dat de situatie dat niet toestaat op dit moment. Want ja, dan, dan, dan komen anderen in de problemen. Hoe bedoel je? Nou, ik denk als hij wegvalt... dat mensen als Jonk en Bergkamp en uh, misschien ook wel de Nieuwe Leiding... gewoon echt, uh, die, uh, die krijgen wat voor een kiezen. Dus ik heb op dit moment denk ik echt dat uh, ze als leuning... echt uh, een Johan Cruijff nodig hebben. Maar goed, uh, je hebt dus nu van die mensen die zeggen... Ja, hij is net kampioen geworden, dus laat hem uh, lekker tappers uh, blijven eten. Ja, Begrijp je dat? dat? Dat noemen we de waan van de dag. Kijk, als we, je begon net zelf ook al over het seizoen... dat het eigenlijk uh, qua cijfers uh, niet allemaal meeviel. Nou, ik heb gezegd dat, uh, dat je wat dat betreft Frank de Boer... een enorme pluim moet geven voor wat hij in gang heeft gezet. Alleen, dit is de korte termijn. Kijk, je moet nu naar een situatie dat je... Richting lang dat Ajax structureel gewoon een, een, een vaste status pakt aan de top van het Nederlandse voetbal... en hopelijk ook de top van het, van het Europese voetbal. Want dat stimuleert ook weer andere clubs in Nederland om zich aan dat niveau op te trekken. Krijgt zegt ook van er is iets mis met die jeugdopleiding. Maar als je dan vanavond naar het kampioenselfde kijkt... lopen er toch wel wat jongens uit de jeugd erin. Nee, ja, die zit erin. Hoe strookt ja, maar Maar, strookt het dan? maar, maar dat, dat is één facet. Het gaat natuurlijk uh, gewoon wel om het gegeven. Dat, dat zeven jaar geduurd heeft. zodat de club met de hoogste begroting in Nederland. gewoon weer een prijs pakt. En uh, nogmaals, we hebben het al gezegd. Het is niet aan uh, een, een flonkerend seizoen gebeurd. Het is, uh, kijk, je moet voorkomen dat dit een incident is. Laten we daarmee ophouden. En. Uh, en uh, ja, dat is het eigenlijk. Ja, er zei iemand op Twitter waar jij niet op zit: jij ja? hebt de grootste enige Nederlander die kan uitleggen waarom het kampioenschap toch aan kruif te danken is. Is dat onzin of zou je dat echt kunnen uitleggen? Nee, dat is absoluut onzin. Uh, wat is er aan Frank de Boer te danken? Ik vind dat die heeft wezenlijk zijn stempel op dit elftal gedrukt. Het enige wat je wel kan zeggen, het verschil tussen Ajax en PSV dit jaar, is dat Ajax op een gegeven moment een kruif voor zijn kiezen kreeg en PSV niet. Ja. Maar waardoor... dat was niet alleen positief, toch? Dat had ook fout kunnen nou, aflopen. Nou, maar de, de boel is, werd daardoor wel op scherp gesteld, gezet. Maar Cruijff spaarde Frank de Boer wel. En terecht. Ja, dat, nee, maar wat... bedoel, hij heeft het ook niet moeilijk gemaakt. Nou, sterker nog, ze hebben met een hele, de hele groep Cruijff... heeft de afgelopen drie, vier weken zijn mond gehouden... om, om het kampioen, de kampioensrace niet, uh, niet te tackelen. Ja. Hoe, hoe is het contact met uh, Frank de Boer en Cruijff? Want als Cruijff thuis komt, het is toch de man waar je naar luistert... Yo, uh, ja, Frank heeft uh, net de, de, de kampioenschap gewonnen. Ben je niet bang dat dat gaat potsen? De boer, de boer denkt nee, van, ja, ik ben kampioen nee. geworden. Laat, even rustig, joh. Nee, maar, maar zo werkt het niet. Ik heb echt begrepen dat... dat... Kijk, daarom zit Johan Cruijff ook echt in een, in een spagaat op dit moment. In feite is hij eigenlijk te oud om, om echt een kart te gaan trekken. En het liefste wat hij doet, dat zie je ook bij zijn foundation, zie je ook bij zijn instituut, dat hij jonge mensen eigenlijk uh, de kart wil laten trekken. Dus vandaar dat hij ook de nadruk gelegd heeft op mensen als Frank de Boer, uh, Dennis Bergkamp, uh, Wim Jonk, nou misschien straks Mark Overmars als uh, algemeen directeur. Kijk, dat is wat hij wil. En eigenlijk op de, de formule bij Barcelona, dat hij altijd aan de kant was, op het moment dat Guardiola, Berrisca, King Stein of Rijk had hem nodig had, dan was hij beschikbaar. En die rol wil hij eigenlijk zo snel mogelijk weer terug. Maar ja. hij hoeft zichzelf niet meer te bewijzen. Van de Boog die uh, huilend en dun op het veld lag... die zei ja toch een uh, soort van uh, ja, revanche. Denk ik, ja. Ja, dat dacht ik ook, ja. Nou, nou mooi. Dan denk ik, we gaan even een plootje gooien. Er <laughs> <Ja. laughs> hebben we je DJ ja, het alles, dan met het papieren alles, alles om geen Ajax-verhalen te horen, sorry. De muzieksuggestie is, ja, we gaan naar de nummer 4 van uh, Jaap de Groot. Lost in a memory Of days gone by I look at her picture And still wonder why So young and so foolish I let her go I wonder if she thinks of me Or if she knows That I'd like to hold her She feels Zegt Dijkraaf, je hebt nu het uh, Ajax-hoedje verflummeld op je hoofd. Ik begrijp oh, sorry, niet helemaal, Jan. dat was ja, niet helemaal de bedoeling. Ja, dat, ik heb twee weken geleden met, van met dat, zeggen, maar een nieuw met dat kostuum gestaan. Hier ja. Daar heb ik ook niet op gespuugd, weet je wel. Nee. Een beetje respect, wat zeker voor nou, de landskampioen. Wat, wat hebben we nou geluisterd, vriend? Ja, dat was uh, Lost in Memory van Del Shannon. Ja, een week, uh, het nummer kwam uit een week nadat hij een pistool tegen zijn hoofd gezet had. Omdat hij bang was dat, het, dat hij het succes uh, wat dreigde, niet meer aankom. Nou heeft hij de titel van het nummer wel aardig opgekozen. Ja, volledig gelost. Ja. Ja. We gaan ja, nog eventjes Nee, uh, ik wil nog even over Cruijff. Ja, dan wilde ik het ook even over uh, oh. Jan. Nee, doe jij het maar eerst. Dan. Nee, doe jij het maar eerst. Waar heeft hij ongelijk in? Waar een ongelijk in heeft? Ja. Door, door, commissaren, door uh, commissaris te worden? Dat moet hij gewoon niet doen. Vind ik, maar ik denk dat hij het wel doet. En waarom doet hij het dan? Want, Om ja, da omdat hij vindt dat, dat, dat er geen weg terug is voor hem. Hij, uh, hij, is in, hij heeft zichzelf in een, uh, de grote stratege, heeft zich in een uh, situatie gemanoeuvreerd waarin hij dus niet terug kan. Was pijnlijk voor hem? Uh, misschien voor even. Dus hij zal wel weer met oplossing komen... dat hij misschien na een jaar het zo voor elkaar heeft... Dat hij, er, dat hij een andere rol weer kan aannemen. Kan je uitleggen wat Peter Boeven in dat clubje van hem doet? Ik vond Peter Boeven best wel een aardige bek vroeger... toen we nog jong waren. Er komt zo'n bak clichés uit die man altijd. Nee, maar daar, daar gaat het toch niet om. Ik dus, uh, niet. Kijk, ik, ik heb altijd gezegd... Ajax is geen voetbalclub, maar een club, een, een club van voetballers. Nou, dat was volledig uit de club verdwenen. Uh, in alle geledingen, uh, commissies of wat dan ook... Uh, Theo van Duivenboden was de laatste de kan om even bij de Indianen te blijven. Um, en die, die verdween. En toen was er dus helemaal niemand meer. Nou, dat was... Uh, ze hadden het voor elkaar gekregen door de door die jaren heen. Zeg maar de vijfde kolonne of hoe je het ook noemen wil. Om alles wat IJs wat groot gemaakt heeft buiten, buiten, buiten het hek te zetten. En toen is de, dat vond ik ook fascinerend om te zien. Dat er bij acht, uh, acht vakante functies de groep Kruif met acht namen kwam. En die ook alle acht erin gekozen werden. Dat je toch weer ziet dat ook zelfs binnen de club een soort zwijgende meerderheid is. Die gewoon eigenlijk de club terug wil hebben voor wat, naar wat het is. Dus voetballers. Oh ja. En Peter Boeber is gewoon een hele goede voetballer. En een, uh, Zeker. En, uh, en daarom verdient hij gewoon zijn plaats. Het is gewoon toch iemand... Maar die ook, ja, die hij ook, die gaat ook die, praten. Ja, nee, maar, maar hij moet doen. Wat moet hij doen dan? Nou, hij, uh, hij kan met jeugd, hij kan, hij kan zin, zinnige dingen over voetbal uh, zeggen. Hij kan in groepen met klankborden. Het gaat een beetje om dat Ajax weer gewoon terugkomt in de geest van de ja. club. En dan is er telkens die Sphinx en die heeft Piet Keizer. en die geeft dan weer zijn eerder lidmaatschap terug zonder goede verklaring. Wat, wat is er nou aan de hand? Waarom is hij nu weer boos? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Weet je, dat hij, niet? Uh, nou, kijk, hij, hij heeft gewoon moeite met de situatie. En, en Piet is een uh, gevoelsmens puur zang. En. Uh, ja, hij, ik denk dat hij het heel netjes gezegd heeft. Hij, hij, hij zit gewoon met een paar dingen. Onder andere met de huidige leiding. Ook de manier waarop het met de vernieuwing gaat. Uh, zijn rol daarin. Uh, Ondergewaardeerd. Nou ja, wat het ook is. Hij, uh, hij voelt zich er niet zo lang bij. En heeft gewoon op een nette manier aangegeven. Luister, ik, uh, ik doe een stap terug. Maar hij is wel een vriend van Kruif. hè? Ja. En ja. dat blijft zo. Dat blijft zeker zo, ja. Ze, ze hebben... Denk ik een beetje verschil in, uh, van inzicht over hoe het in de toekomst moet. Niet over dat er iets moet gebeuren. Want daar zijn ze het twee, uh, zitten ze alle twee op één lijn. Maar meer over de manier waarop. En maar ik begreep dat Keizer vooral vindt dat Jonk en Bergkamp... eerst maar eens wat ervaring moeten opdoen. Dat vond hij van de boer ook namelijk. Ja. Toch? Ja, ja. maar goed, dat is zijn mening. Heeft hij een punt? Uh, ja, weet je... Ja, ik vind het heel moeilijk, want uh, het is een beetje, een beetje natte vingerwerk... Om, te, om aan te geven wat mensen wel of niet kunnen. Kijk, wat ik weet is dat Johan Cruijff in ieder geval... wel die mensen naar voren wil schuiven... en zorgt dat mensen als hij en Piet Keizer als een soort adviseurs aan de zijkant staan om die jongens te helpen. Om weer een ander soort verfrissende gezicht van Ajax te creëren. Ja. Nou, ging, uh, al heel wat jaren ging het mis bij Ajax. En ja. toen uh, kwam uh, commissie-kolonel. Uh, die ging eens even op papier schrijven wat er allemaal mis was... Ja, en nu is die zover de kolonel weer mis. Ja. Hoe zit dat nou? Wat, wat is zijn rol nou geweest? Ja, ik, ik, ik denk dat uh, Uri Coronel, Ik heb het vandaag ook weer gezien op uh, televisie. Die man was buitengewoon emotioneel. Ik had het echt een beetje met hem te doen, eerlijk is eerlijk. Kijk, je zag toch een, uh, iemand die echt van zijn club houdt. En die zichzelf eigenlijk op een hele onnodige manier... in, een, uh, in, in problemen heeft, uh, in de nesten heeft gewerkt. Ja. En... Uh, ja, ik, ik denk gewoon dat Uri Corinaan had nooit voorzitter moeten worden. Hij, hij is gewoon niet geschikt als mens niet geschikt als, als voorzitter. Als mens niet geschikt, hoe bedoel je? Nou nee, kijk, je moet, je moet als voorzitter toch een beetje een olifantenhuid hebben. En hij geeft zelfs de gevoeligheid wakker gelegen van dingen die, waarvan ik echt dacht, ja, weet je, uh, het, het, het, dat, je had kunnen weten toen je hier instapt, als je, je huiswerk goed gedaan had, dat in, in, in het topvoetbal soms andere wetten gelden. Over Van de Boog praat je niet meer zoveel zo compassie? Hè? Nee, dat nou vind ik een ander verhaal. Ja? ja. Waarom? Ja, omdat ik gewoon. Uh... Deugt hij niet, denk je? Ja, ik heb, ik heb toch de afgelopen maanden dingen gemerkt dat. Uh, dat niet uh, veel is wat het, uh, wat het lijkt. En wie van de twee heeft nou bij het AD al die uh, notulen gelekt? Dat kan ik niet bewijzen. Maar, nou, uh, maar kijk, als op een gegeven moment een, uh, een, een door Joon krijgt ingesproken tekst op uh, de, de voicemail van uh, Rick Van de Boog letterlijk in een krant staat, dan ja. kan ik niet de, be de beschuldigende vinger naar Uri Koronel wijzen. Nee, als dus uh, je van de boog. Ja, ik heb ook niet voor niets uh, de term Leaks uh, erin ja. gegooid. Ja, die was leuk. Waarschijnlijk, ja. Maar die goze deugd is gewoon niet. Dat zijn jouw woorden. Dat klopt, en ik wil graag daar mijn vestiging op, als het kan. Of je ontkent het? Ja, je dat zegt Rick van de kunnen. Boog is een held. Dat kan ook. Ja, als jij dat vindt. Ik, ik kan er ook het zwijgen toe doen. nee, natuurlijk Nee. nee, nee, Jaap, nee, nee. Ja, of de vragen uh, terugstellen dat kan je ook wel. Hoe vind je dat Ajax kampioen geworden is? Ja, daar ben ik best wel blij mee. Jongen. Best wel ja, Jaap, Ik zit ook in een Ajax dus ik... gestuurd. En ik krijg wel een gezeik op Twitter dat ik mijn short uit 1995 en 16 jaar oud dat ik hem eigenlijk niet meer pas. Nou, dat klopt. Ja, dat klopt. Ja, dat wel. klopt. Ja, ja. <laughs> wel een mooi shirt. Dankjewel. Wel een mooi shirt. Maar Rick van de Boog deugt dus niet. Denk je? Nou, ik, uh, hij, hij, laten we het zo zeggen. Hij, is, uh, hij was niet de juiste man op de juiste plaats. Maar het was uit. wel leuk dat AD ook weer eens een keer nieuws zat, of niet? Voor je collega's daar. Ja, maar goed, dat is toch uh, prima. Ik uh, moet luisteren, ja. zonder concurrent uh, vaart niemand meer. Nee, wel. maar het heeft jaren geduurd. Nou ja, goed. Het, uh, daarom hoop ik ook dat Feyenoord weer uh, terugkomt op uh, Feyenoord. Oh ja, die de, doet ook wel mee in de competitie. De, de, ja, de koploper van het rechterrijtje. Oh, jongens, ja, die... jongens, Jongens, jongens, hadden niet van. Spannend, hè? bijna de hele wereld. De kolom <laughs> van Kruijf ja? in de Telegraaf. Ja? Die schrijf jij toch helemaal? Ja? ja. Dat vind ik altijd grappig. Dat te zeggen: de kolom van Kruif die schrijf jij helemaal Ja. Maar hoe gaat dat? Uh, iedere zondagochtend om half elf belt Johan, uh, of ik Johan, wie, wie het eerst bij de telefoon staat, uh, elkaar trouwen op. En dan. Uh, dan komt Johan met zijn thema. Hij bereidt zich altijd heel goed voor. Dus binnen een kwartier staat het eigenlijk op papier. Het is eigenlijk notuleren. Johan zegt, ja luister, ik heb veel verstand voor voetbal... maar ik kan niet schrijven. Nee, dus, oké, okay, maar het is niet zo dat je uh, uh, fax naar hem... van nou, dit gaat, er, staat er morgen in dan zegt... joh, doe me nee, maar niet nee, of doe maar wel. Nee, nee, nee, totaal niet. Want uh, hij wat dat betreft... Hij is, ja, komt wel eens een uh, beetje, beetje uh, onduidelijk over voor sommige mensen. Maar in zijn columns is hij echt klip en klaar. Wat gaat hij morgen zeggen? Moet ik een voorlezen? Nou, graag. Ja, oh, helemaal. Nou, de ja. Rob Hoogland ook namelijk. Oké, okay. dus, uh, Doe okay. maar helemaal. Ja, je, hebt nee, je dat? Ja, ja natuurlijk. Graag. Wij, wij, oh, wij, wij zijn, zijn gek op mond. Mond. Gek op columns. Okay. Wij okay. zeggen helemaal niks. Oké, oké. Okay. Okay. Okay. Nou, ga ervoor zitten, jongens. Uh, ik had het vorige week al aangegeven. De bekerfinale is leuk. Maar er zit nog een wedstrijd achter. En wat voor een Ajax is kampioen geworden door op exact het juiste moment heel goed, heel goed te zijn. Daarom is het voor iedereen ook een uitstekende dag geworden. Een dag zonder echte slachtoffers, omdat FC Twente dankzij de tweede plaats... nog uitzicht op de Champions League heeft. Gerechtigheid voor een club die met Ajax voor zo'n spectaculair slot... van de competitie heeft gezorgd, waarin de prijzen uiteindelijk... eerlijk werden verdeeld, omdat Ajax in de belangrijkste wedstrijd... toch de betere was. Bovendien is het een fantastisch begin. De sfeer in het stadion en de manier waarop er werd gewonnen... positiever kan het nieuwe hoofdstuk straks niet worden opengeslagen... Maar zoals iedereen weet is er enkele maanden geleden een analyse gemaakt over hoe het met Ajax verder moet. Frank de Boer heeft in dat opzicht hele positieve stappen gemaakt. Vaak zie je dat dingen ineens gaan lopen als iemand er nieuw bij komt. Alleen moet je dat wel goed aanvoelen. Daar is Frank vanaf zijn start in december heel goed mee omgegaan. Alleen moeten we nu wel verder. Dit landskampioenschap moet het begin zijn van een lange periode waarin Ajax op een hoog niveau een constante factor blijft. Het kan niet meer zo zijn dat de invulling van het beleid afhangt... van één wedstrijd waarin iets goeds of iets fout gaat. De realiteit leert dat het afgelopen maanden te wisselvallig is gevoetbald. Niet alleen door Ajax, maar ook door de concurrentie. Het knappe van Frank de Boer is geweest... dat hij er desondanks in, in is geslaagd om stappen te maken. Daarom moeten de komende maanden ook de voorwaarden worden geschapen... dat deze lijn wordt doorgetrokken. Ondersteund vanuit alle geledingen van de club. Volgende week zal ik hier diep op ingaan. Nu nog niet. De afgelopen weken heeft iedereen uit onze groep zich bewust rustig gehouden. Juist om het eerste elftal niet voor de voeten te lopen... zolang Ajax in de race om het kampioenschap was. Het zegt, veel meer over alle betrokkenen, het zegt veel over alle betrokkenen dat iedereen zich daar ook aan gehouden heeft. Nu de titel binnen is, gaan we aan de slag. Maar pas na het feest. Eerst moet iedereen genieten van een mooie ontlading. Ajax is eindelijk kampioen. Ajax speelt weer Champions League en Ajax kan daardoor verder. Een beter begin had niemand zich kunnen wensen where's my pal and where's my friend all good things must have an end sad things and nothing's on and on they go i guess he went to mexico they all went to mexico They where's my mule? And where's my dray? Straw hats packed up and gone away. Mule don't go north and dray go slow. They both went. Mexico, where's my sweetie? Where's the face that lit dark corners every place? She put up with me a long time, you know, and then she had to go to Mexico. They all.